1 Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Leiders van de Methodistenkerk hebben voorgesteld om de geloofsgemeenschap op te splitsen. Omdat er oneenigheid is over het homohuwelijk en homoseksuele geestelijken. Aan de ene kant zou een kerk ontstaan die zich blijft afzetten tegen de LHBTI-gemeenschap.